Vier uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws Co. De openbaar aanklager in Zuid-Afrika klaagt Jacob Zuma aan. Wegens corruptie gaat u meer over horen. En de bollevelden worden bedreigd door toeristen. Ook daarover meer straks. Nu is het NOS-journaal. Sofie Verhoeven. De voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma wordt vervolgd wegens corruptie. Zuma zou eind jaren negentig smeergeld hebben aangenomen van wapenhandelaren. Dat gebeurde toen Zuid-Afrika voor ruim 2 miljard euro wapens kocht in Frankrijk. Zuma was toen vicepresident en werd vanwege de verdenking ontslagen. Maar tot een vervolging kwam het niet. De aanklager trok de zaak in vlak voordat Zuma in 2009 tot president werd gekozen. Het Hoge Rechtshof oordeelde twee jaar geleden dat de aanklager dat besluit onvoldoende had onderbouwd.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 Mondcoach Ronald Koeman heeft voor de komende twee oefeninterlands... van het Nederlands elftal vijf debutanten in de selectie opgenomen. Het zijn Hans Hatenboer van Atalanta-Bergamo, Ajaxid, Justin Kluivert... en drie AZ-spelers, Guus Til, Wout Weghorst en Marco Bizot. En die laatste hield al rekening met een selectie.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 De samenvattingen van de Eredivisie zijn ook de komende vier seizoenen bij de NOS te zien. Het contract daarover is met drie seizoenen verlengd tot en met het seizoen 2021-2022. Dat betekent dat voetbalsamenvattingen de komende jaren op dezelfde manier te zien zijn als nu bij de NOS. En hetzelfde geldt voor de live verslaggeving op de radio bij NOS Langs de Lijn. Het weer nog. De regen gaat de komende uren steeds meer over in sneeuw of natte sneeuw. Morgen blijft het in het zuiden licht sneeuwen en ook op de Wadden kan wat vallen. Maxima rond het vriespunt en het waait flink. Zondag is het vrijwel overal droog en vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. Hoe zou het zijn op de weg? Edwin Gerritsen. Ja, veel vertraging in het zuiden van het land, Lara. Het heeft ook te maken met de afsluiting van de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Het was ook in het nieuws: de rijbaan is nog steeds helemaal dicht. De eerste verkeer vanuit België naar Eindhoven kan omrijden via Breed over de A19, de A16 en dan de a 58 De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Blarikum, 9 kilometer met ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort kan omrijden via Almere over de A6 en dan de A27. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roedevaar drie kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Den Oever richting Zaandam tussen Abbekerk en Horen 20 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Nieuwedijk een half uur. Daar staat een vrachtwagen met pech. En de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Daar staat tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend een file met een half uur vertraging. Dat hebben wij weer. Onze salarisadministrateur valt onverwacht uit, maar de salarissen moeten wel op tijd betaald.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 NOS NTR. Ja, het proces van de eeuw. Het is niks zo interessant als deze rechtszaak. En dan hoor je zo'n advocaat praten en dan hoor je ook weer de andere kanten van het verhaal. Het is een soort obsessie geworden. Echte, de confrontatie, vind ik tenminste, is nog niet echt geweest. Wat nou als je vandaag niet binnenkomt? Ah, dan ga ik hem heel klemzuipen. Je hoort het niet vaak dat het dringen is bij een rechtbank. En vandaag wel bij de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam, waar Astrid Holleder werd verhoord. Ze zijn gestopt, hoort u zo. En de nieuws in staat op de markt. Kooplieden hebben grote moeite om hun boterham over te houden. Door de concurrentiestrijd met supermarkten. Ja, nou ja, en dan heb je nog gewoon de collega's die het dan ook zeggen van, uh, ja, vreed in me. Ja, ja, 3 euro, 4 euro, uitzoeken we! Op het moment dat je dus niet het licht meer aan het eind van de tunnel ziet, dan zeg ik gemeente, neem eindelijk eens een keer je verantwoording. Kom naar binnen, kan je naar buiten kijken. Naar haar Rensen. Nieuws en Co. Onze Mark Robin Visser hoort u straks, dus op de markt met de Nieuws en Kalbis, onze mobiele studio. En dat was dus druk, hoorde u al bij de zaak tegen Willem Holleder. Zus Astrid werd ondervraagd door de verdediging. En wij begrijpen, Renko Andring, ga je ja, volgen de zaak dat ze gestopt zijn. Waarom?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 Oké, okay, ja. Daar er meer in deze uitzending over de zaak Willem Holleder... en wat er dan vandaag wel gezegd is, voordat ze stopten. Bij elke verkiezing is het een stabiel scorende partij, de SGP. Toch doen ze in Amsterdam iets nieuws? Wilma Borgman, hoe zit dat? Lara, stel je een lijsttrekkersdebat voor. Die doe jij wel eens, hè? En dan mm -hmm. hoe ziet dan de gemiddelde SGP-lijsttrekker eruit? Uh, ook lokaal vaak. Dat is toch een man ja, uh, in, een net, wel, ja. in een netpak en een oranje of een rode stropdas. Ik geloof dat ze meestal die kleuren aan hebben. Nou, niet in Amsterdam, want daar is de lijsttrekker van de SGP een vrouw van 24. Kijk. En hoe dat zo komt, dat vertel ik straks. Leuk. gaan we dus zo meer over horen. Ik neem u eerst mee naar Zuid-Afrika, want justitie ziet daar... vervolgt oud-president Zuma alsnog voor corruptie. Alsnog, want de aanklachten waren er al in 2007. Zuma trad vorige maand af onder druk van zijn partij... en onder druk van de bevolking. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, leg eens uit waarom nu die vervolging... Ja, het kan verkeren hè, in het uh, politieke leven. Want inderdaad, uh, deze beschuldigingen tegen Zuma... Uh, die kennen we eigenlijk al uh, ruim elf jaar. In 2007 werd hij voor het eerst aangeklaagd... Uh, voor het aannemen van steekpenningen. Maar die aanklachten werden vervolgens ingetrokken... toen Zuma in 2009 president werd. En tada, Zuma is nog geen maand ontslagen... als president van Zuid-Afrika. En daar zijn de aanklachten weer als een duveltje uit het doosje. Nou, wordt die aanklager hier in Zuid-Afrika ook wel... Sean de Sheep genoemd. Hij heet Sean Abrams. Maar ze noemen hem hier Sean de Sheep... omdat hij zo mak is als een lammetje vindt de pers... en dus pas tot vervolging overgaat als de zittende president het goed vindt. En zoals je weet is maar dat niet meer. Die heet nu Cyril Ramaphosa. Kijk eens aan. Ja, dat verklaart de timing inderdaad. En je had het over de aanklachten. Hoe luiden die? En Zuma wordt ervan verdacht uh, smeergeld te hebben ontvangen... toen Zuid-Afrika eind jaren negentig uh, het nodig vond... om oorlogsvergat, uh, gevechtsvliegtuigen en allerlei ander wapentuig te kopen... van een Franse en een Britse wapenleverancier. Nou, uh, die steekpenningen werden in de tijd geregeld... door zijn financieel adviseur, meneer Shabir Sheikh. En die is daar in 2005 al voor veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Uh, en ja, je zou dus... Uh, aannemen dat op het moment dat je de geven van die steekpenningen uh, veroordeelt... dat dan ook de aannemer van de steekpenningen, Zuma, dus voor, vervolgd zou worden. Uh, heel veel mensen uh, hebben wel even opgekeken van die ongelijkheid. Hè, dus dat wel die uh, adviseur wordt vervolgd. Maar die loopt inmiddels ook alweer jaren vrij rond, omdat hij terminaal ziek zou zijn en uiteindelijk ziek verlof heeft gekregen... van de rechter. Dus die zit ook niet achter de tralies. Oké. Okay. Uh, hoe denk je dat Zuma gaat reageren op uh, deze aanklaging? Uh, gaat hij dit rustig afwachten? Nou, hij gaat het in elk geval aanvechten. De afgelopen week is, is uitgerekend hoeveel geld de Zuid-Afrikaanse belastingbetaler... al heeft betaald aan de rechtszaken van Jacob Soema. Dat loopt werkelijk in de miljoenen de afgelopen jaren. Er werd gespeculeerd of hij misschien het land niet zou uitvliegen. Bijvoorbeeld richting Dubai, waar veel van zijn zakenvrienden op dit moment schuilen. Maar Jacob Soema is toch wel echt iemand uit het Zuid-Afrikaanse platteland... die nu in Kantla zich heeft teruggetrokken op KwaZoenen Natal en heel veel mensen vinden het hier onvoorstelbaar... dat hij dat leven, nu die 75 is, zomaar zou achterlaten. Dus dat hij deze rechtszaak toch gewoon gaat afwachten. Ik ben benieuwd. Bram Vermeulen vanuit Zuid-Afrika. Dankjewel, Bram. Het is 13 minuten over 4. We gaan naar de markt. Gaat niet goed met de markt, zeggen de marktkooplui zelf. Het is moeilijk voor markten om zich staande te houden. Tussen supermarkten en allerlei discountwinkels. Er natuurlijk ook nog alle online winkels. De brancheorganisatie wil nu het tij keren. Maar nou ja, hoe doe je dat? Praten we over in de nieuws en koop. Er is onze mobiele studio geparkeerd tussen de kramen op de markt... van Dingsperlo in de Achterhoek. Mark-Robin Visser, leg eens uit en omschrijf eens. Wat is het voor markt? Nou, ik denk dat we hier... We moeten hier een voorbeeld aan nemen... als je de marktkooplui uh, moet geloven. Want deze markt in uh, Dingspelo... die is door de brancheorganisatie uitgeroepen... tot uh, beste markt in het middensegment. Je hebt grote markten, midden- en grote markten... en kleine markten. En de markt in Dingspelo is een middelgrote markt... en de beste. Dus we gaan hier kijken wat ze hier goed doen, waar die andere markten... waar het dus niet zo goed begaat, iets van kunnen leren. En voor de gelegenheid is de markt hier ook versierd... vandaag met ballonnen, in alle kleuren van de regenboog... om dat dus even te accentueren. En ik sta hier te kijken met Henk Jan Freerik, Hij is de marktmanager... Marktmanager. Marktmanager. Ja. Maar op andere dagen, en dan nou wordt het heel interessant, dan is hij marktmeester. Meester, jazeker. En wat is nou het verschil tussen een marktmanager en een marktmeester? Een marktmeester die werkt voor de gemeente en die werkt bij een uh, niet geprivatiseerde of niet uh, verzelfstandigde markt. En een marktmanager die ja. wordt ingehuurd, dan wel uh, betaald door de stichting van een verzelfstandigde markt. Juist. Dus hier bent u ingehuurd door de markt. U hebt niks te maken met de gemeente. Maar op andere dagen van de week bent u... En welke gemeente is dat dan? Gemeente Winterswijk. Ja. Ja. En bent u dan ook heel anders? Uh, ja. ja, inderdaad. En, Het uh, en begint al met een uniform. Uh, ik loop uh, in Winterswijk in uniform. En hier eenmaal uh, dagelijkse kloffie. Uh, op dit moment. Want uh, de ondernemers vinden het nu uh, tijd worden dat ik uh, uh, ook uh, een uh, jas krijg. En oh. ook een logo krijg. Oh, oh, ja. En dat ze zeggen, want, uh, nou willen we toch uh, ook een uh, marktmanager op de jas hebben. zeg maar. Ja, ja. Uh, nou, uh, de, daar komt de muziek aan. Ja, Dat is wel grappig, moeten we even vertellen. U hebt ook nog een evenementenbureau. Dat is ook toevallig. Ja, ja hoort <laughs> er allemaal. van alle markten heen. thuis. Ja, dat is de slogan hè. We, we staan gaan even luisteren. Want dit is dus ook een van de attracties die, uh, die je hier uh, in Dinkstap. Heb, ...dat er dus live muziek is. En dit valt natuurlijk allemaal onder de categorie Dixie... ...maar u heeft ook andere dingen in de aanbieding. Jazeker, we doen uh, 40 activiteiten op jaarbasis... ...en uh, dat is in de 25 is, uh, vanuit Dingsblo zelf. Dus ja. verenigingen, muzikale verenigingen... ...maar ook uh, voetbal of uh, basketbal... ...die kunnen zich presenteren op de markt. Is dat iets waar, waar je zegt... Van, ...dat zouden andere markten ook kunnen doen... ...om het meer leven in de brouwerij te brengen? Als ik om me heen kijk, ja... Dan uh, zijn wij uh, vrij uniek daarin, want uh, wij doen dat uh, categorisch, dus uh, vaker. En uh, bij de meeste markten is het toch uh, taboe. Ja. En, dat, uh, en, en, en die, die marktmeester in Winterswijk, doet hij dat ook wel eens? Die marktmeester in Winterswijk <laughs> die doet dat juist nog niet. Oh, dat is ook wat? Nee, want die, uh, die mag dat dus niet, want dan uh, gaat het uh, via teamcommunicatie van de gemeente. Ja. Of die gaat uh, naar uh, de organisatie van de gemeente en zegt, goh, daar moet meer gebeuren. Ja. En dan ketst de gemeente dat terug naar de ondernemers. Ik hoor het al. Ja, er zitten twee petten. Dat schiet niet op. Ik, uh, nou, ik kan het zo zeggen. Ik hoop dat de meermarkten gaan verzelfstandigen. Ja. Ja. Nou, we gaan straks verder praten over hoe het verder moet met de markt. Want het ziet er eigenlijk niet zo heel goed uit. Hier in uh, Dingsbelo. zit de stemming er goed in. Dat kan je horen. Ze hebben hier ook asperges. Huh? Jawel. Klasse 1 en klasse 2. Wow. En mevrouw die gaat het ermee, die gaat het wagen. Ja, ja, ja, ja. ja, de, ja de eerste van het aan de. spagelen. Ja, echt. Even... <laughs> Aardbeien, twee bakken, 5 euro. Ook een lekkere marktprijs. En verderop hebben ze hier ook, dat is ook wel heel leuk om even te vertellen: de Twentse worstkoningin. Kortom. Ik ben hier nog niet uitgekeken in Dinksteloo. <tie asperkje> Ik weet waar jij naartoe gaat. Dan uh, spreken we hier zo weer. Mark Robin Visser, Arabije, Arabije, Vesse Arabije op de markt. Eerste verkeersinformatie, Edwin Gerrit. Er is veel vertraging bij Eindhoven, maar ook in Noord-Holland door ongelukken. ta 1 van Amsterdam naar Amersfoort. Een uur oponthoudt tussen Muiden en Blarikum na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de N203 ook maar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend. Drie kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgelopen afsluiting van de N246 My love My love lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you My mind. My, my, my, my, my well, to paradise whenever I'm with you ride on ride on. I will ride on down the road I will find you I will hold you I'll be there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 That I, feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's really something that I feel George Ezra met zijn nieuwste single, Paradise. Bloembollenkwekers zijn helemaal klaar met toeristen die selfies maken. Daarom plaatsen de kwekers de komende weken 500 borden... met erop de tekst, please do not enter the flower fields. Tulpenkweker en mede-initiatiefnemer is Anja Jansen. Goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Zeg, wat gebeurt er allemaal in de bollenstreek... Uh, nou, heel veel, heel veel leuke dingen. <laughs> ja, nee, We krijgen heel veel toeristen in de Bollenstreek Bolle Streek. En zeker uh, uh, vanaf volgende week. En uh, daar kijken we met z'n allen heel erg naar uit. Uh, en, maar we hebben wat bedacht om de toeristen uh, wat beter te informeren... als zij foto's willen maken in de bloemenvelden. Want ze stappen gewoon weg de bloemenvelden in om foto's te maken. Ja, ja. Wat natuurlijk wel heel begrijpelijk is, want ja, wie wil dat nou niet? Iedereen wil heel graag tussen die bloemen staan en uh, mooie foto's maken. En tegenwoordig is het natuurlijk wel heel erg in op social media uh, de mooiste, leukste en gekste foto's te plaatsen. Dus uh, we begrijpen dat dat uh, gebeurt en uh, ja, we proberen ons middels die borden de toeristen duidelijk te maken van uh, dat het goed is, maar hou wel afstand van uh, de bloemen en ga geen, uh, ga niet rennen door de velden. Oh, dat gebeurt ook nog rennen door de velden. Ja, mensen zijn dat helemaal wel wild. Leuk. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook een leuke filmopname, hè, als je rennen door oh. het veld komt lopen. Yeah. Oh ja, ja. Wat... en dan maken ze, maken ze dan veel stuk, of niet? Nou ja, dat risico loop je natuurlijk wel, ja. Hmm. Uh, en hoe bent u op het idee gekomen van die billboards? Oh. Ik moet zelf aan uh, de film denken, Three Billboards. Uh, maar misschien is dat niet uh, de, de bron van uw idee? Nee, nee. Uh, nou, wij zijn zelf een uh, kwekerij waarin wij uh, heel veel toeristen ontvangen. En wij vertellen uh, het hele proces van Bol tot En uh, daardoor weten we ook uh, hoe geliefd uh, de bloemen zijn. En dat de toeristen graag foto's willen maken. Ja. Alleen bij ons gaat dat georganiseerd. En kunnen wij ook uitleggen uh, waarom ze uh, ja, uh, ja, afval moeten houden. En uh, rustig de foto's uh, kunnen en mogen maken. Ja. En uh, ja, we merken gewoon dat toerisme in de Bolle heel erg aan het toenemen is. Ja, Maar, maar eventjes, nadenken... want mijn vraag was, hoe, hoe komt u dan op het idee van, van die billboards? 500 stuks in totaal. Um, ja, dat bedenk je dan ineens. Ja. Van, het is u bedacht. Ja, ik, nou, niet, ik, ik niet alleen. Dat is samen met de KNVB uh, bedacht en met uh, bollestreek.nl. Okay. Uh, dat je zegt van ja, hoe kunnen we de toeristen nou beter informeren uh, hoe het wel mag? Want en we wat... mogen natuurlijk wel foto's maken, dat is geen probleem. Ja, precies. En dat vindt u ook leuk natuurlijk. En, en wat Tuurlijk. komt er op die borden te staan? Nossin, behalve de tekst? Uh, dat, dat is de tekst. En meer niet, er staan picto's op. Uh, een poppetje met een fotocamera en met tulpjes. En dan bepeil de, de afstand waar uh, het wel mag, hoe je wel de foto's mag maken. Dus ja, uh, iedereen kan dat begrijpen. Zeg maar. Het is een heel begrijpelijk woord. Ik hoop dat ze het begrijpen. Uh, veel plezier de komende tijd in ieder geval. Ja, dankjewel. We kijken er weer naar uit. Dank. Wij ook. Dank. Oké, okay, tot ziens. tot Bye. ziens. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Het oh, is dan lente heerlijk. Precies bijhouden wat je eet. Nooit zomaar een hand snoep in je mond kunnen steken. Altijd extra insuline nodig hebben. In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen diabetes. Wetenschappers werken nu aan... Nieuwe behandelingen. Nou, inmiddels kunnen ze in het lab cellen kweken die insuline produceren. Op de lange termijn hopen ze daarmee patiënten te helpen. Praat ik over met Ilko de Koning. Hij is groepsleider bij het Hubrecht Instituut en hoogleraar diabetologie en arts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemiddag, welkom in de studio. wel. Er zijn verschillende vormen van diabetes. En uw onderzoek richt zich vooral op diabetes type 1. Wat houdt die aandoening in? Ja, dus in Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen type 1 diabetes. En dat is een vorm van diabetes die vaak op jonge leeftijd al begint. En waarbij het, uh, het lichaam de eigen insuline producerende cellen in de afleveringskleur kapot maakt. Mm -hmm. um, en daardoor gaan de glucosewaarden in het bloed stijgen. En dan is er echt insuline nodig uh, om te overleven. Want wat gebeurt er anders met die mensen? Nou ja, als je geen insuline neemt, dan ga je dood uh, als je type 1 diabetes uh, hebt. Maar daarvoor gebeurt er natuurlijk ook nog het een en ander. Um, nou, we weten eigenlijk niet goed waardoor type 1 diabetes ontstaat. Dat is echt een andere aandoening dan de type diabetes... waar je in de krant heel veel over leest. Uh, Door de manier waarop je leeft. De manier waarop je leeft, leefstijl, overgewicht weinig beweging. Hè, dat zijn die andere 900.000 mensen. Maar de diabetes type 1 die vaak op jonge leeftijd voorkomt... Uh, ja, dat is een andere vorm hè, waarbij eigenlijk binnen een hele korte tijd... die insuline producerende cellen kapot gaan. En u werkt nu dus in een laboratorium aan cellen die insuline kunnen produceren. Wat, wat is er gelukt? Wat, hoe heeft u dat gedaan? Ja, dat is wel bijzonder. Uh, dus met onderzoekers in het Leidse Universitair Medisch Centrum en het Hubrecht Instituut. Uh, doen we dat soort uh, kweekmethoden. In het Hubrecht Instituut is dat ontwikkeld door de groep van Hans Klevers. waarbij ze heel goed uh, ook menselijk weefsel kunnen laten uitgroeien. tot een soort mini-orgaantjes. En dat hebben we in feite gedaan. Dus we hebben een soort mini alvleeskliertjes uh, gemaakt in het lab van menselijk uh, weefsel. En welk stukje van de alvleeskuur neemt nou ja, u dan? Ik probeer me er een beeld bij te Ja, ervoor. kijk, De afleesklier is een beetje een raar orgaan. Een alvleesklier bestaat voor 99% uit weefsel... dat spijsverteringsenzymen maakt. Mm -hmm. Dus dat lost al je voedsel op in de darm normaal. Maar 1% bestaat uit de zogenaamde eilandjes van Langerhans. Een beetje een exotische term... voor clusters <laughs> van insuline producerende cellen. En daar moeten we zijn. En daar moeten wij zijn. Dat willen we maken. Dus wat we nu willen en, en, en steeds beter begrijpen... is hoe uit zo'n afleesklier die insuline producerende producerende cellen ontstaan. Want als we dat begrijpen, dan kunnen we op een gegeven moment... heel veel cellen maken die we dan ook weer kunnen gebruiken... echt bij de behandeling van mensen. Mag ik daar nog een technische vraag over stellen? Want u haalt dat dus weg bij de Eilandjes van Langehand... en dan kweekt u ze, u laat ze kweken. Hoe krijgt u ze zover dat ze insuline gaan produceren? Of zijn die cellen dat al gewend van zichzelf... Nou, dus je moet je voorstellen dat uh, dat stukjes uh, weefsel uh, van, de, uh, van de alvleeskier... die kan je dus laten uitgroeien. Ja. En uh, door steeds andere groeifactoren uh, erbij te doen... Zoals? Hey, nou ja, dat zijn allerlei groeifactoren die cellen laten uitgroeien... maar die cellen ook laten uitrijpen. Want dat zijn eigenlijk twee belangrijke processen. Je moet eerst voldoende cellen uh, hebben... en vervolgens moet je ze laten uitrijpen in de richting die jij wilt. En, en in dit geval zijn dat dan de insuline producerende cellen. En um, tot wat voor soort behandeling zou dit onderzoek kunnen leiden? Nou ja, uiteindelijk wat, wat je wil doen... Uh, bij mensen met type 1 diabetes is echt een andere behandeling geven. Want het is, het is uh, ja, eigenlijk heel frustrerend dat we sinds 1921... toen insuline is uitgevonden, dat de, in, dat de behandeling nog steeds insuline is. Mm. En dat heeft echt een enorme impact op het dagelijks leven van die mensen. Ja, eens. Die, moet, die moeten continu moeten ze insuline zichzelf injecteren. Mm. Dat zijn continu prikjes via injecties, via een pompje... Ze moeten hun glucose meten, dat is ook weer een prik. Elke dag weer. En met alles wat je doet, uh, wat je eet... Uh, of je sport beweegt, uh, of je alcohol neemt. Uh, je dat bent er heeft, altijd mee bezig. Je bent er heel veel mee bezig. En dat is ook hetgeen wat je ziet. Um, en dat doen we sinds, al sinds 1921. Ja. En wat werkelijk nodig is, dat zijn nieuwe functionerende cellen. En dat is het, uh, de onderzoeksrichting waar ik me mee bezighoud. Wat moet er nu nog gebeuren om um, dit bij patiënten toe te passen? Nou, op het moment uh, doen we al transplantaties bij mensen met, uh, met type 1 diabetes. En dat is een uh, transplantatie van donororganen. Dus de hele alvleesklier kunnen we oh, transplanteren. Okay. Of alleen uh, de, eilandjes. De, de eilandjes. Die halen we dan uit, uh, uit de alvleesklier in een speciaal laboratorium in Leiden. En, en dan kunnen we dat die eilandjes ook transplanteren. Al? Dat doen we al, maar bij een hele kleine groep van mensen. Ook omdat we een tekort hebben aan orgaandonoren. Oké. Okay. En, wat we, en waar we dit voor het, soort onderzoek mee doen... is dat we in feite dit soort behandelingen... Uh, in principe op een gegeven moment aan iedereen... met type 1 diabetes willen aanbieden. Ja. En hoe lang duurt dat nog, denkt u? Want u heeft het nu op muizen geprobeerd. ja, nee, nu in dit stadium van het onderzoek ja, moet men kleine stappen. Dus dat, dat doen we inderdaad op, op muizen. En we kunnen ook al laten zien dat dit soort cellen in muizen... ook goed insuline het werkt produceren. In dus het Dus het werkt. Maar het is weer heel belangrijk om te realiseren... dat als je het gaat toepassen op mensen, dan is het eerst veiligheid, veiligheid, veiligheid... En vervolgens de rest van de stappen. Waar dus zit hem de onveiligheid eventueel in bij mensen? Nou ja, dat, uh, je geeft op dit moment, je, je hebt toch cellen die je laat uitgroeien in het laboratorium. Ja. Je wil zeker weten dat dat cellen zijn die, in, die echte insuline gaan worden. Die, die zich normaal blijven gedragen normaal zoals blijven je gepland hebt. Ja. Precies, niet, de, niet alleen de eerste week nadat je ze hebt getransporteerd, maar ook de jaren daarna. He, dus je moet daar wel heel voorzichtig in zijn. En, uh, en vandaar dat dat echt nog niet morgen is geregeld. Daar gaat ja. er echt nog een tijd overheen. Dat is jammer voor die mensen. Stel maar dat iedereen in Nederland zijn organen zou doneren. Zouden we dat probleem van de transplantatie van die eilandjes van Langerhans daarmee kunnen oplossen? Uh, nee, dus vorig jaar waren ongeveer 240 orgaandonoren. Bedenk dat we in Nederland dus 100.000 mensen met type 1 diabetes hebben. Elke jaar komen er 1600 bij. Zelfs als je het aantal donoren zou verdubbelen... Mm. dan zou dat nog verreweg te weinig zijn om, om veel mensen te behandelen... naast allerlei andere aspecten met donorcellen uh, die... Ja, die een negatieve impact hebben. Want je moet ook nog afstotingsremmende middelen geven. Ja, ja, precies. En u ziet patiënten zelf ook. U bent continu ook in de praktijk bezig met diabetes. Ja, en, en dat, is, dat is een mooie, weet je. ik vind ik zelf van mijn werk. Hè, dat aan de ene kant het basale onderzoek. Want uiteindelijk ligt er echt de echte oplossing bij het fundamentele onderzoek. Mm. Hè, want daar komen de ideeën en de nieuwe behandelingen uit. Maar tegelijkertijd is het ook heel mooi om te zien... Uh, hoe in ieder geval bij die transplantatie die we nu doen... hoe patiënten daar echt mee geholpen zijn. En dat stimuleert je ook weer om, om nieuwe behandelingen... voor heel veel mensen te ontwikkelen. Ik snap het. Ilko de Koning, dank voor uw komst naar de studio. Ja, Hij is groepsleider bij het Hubrecht Instituut Hoogleraar... Diabetologie en Arts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Dank u wel zodat ik nieuws in ko. Rusland kiest zondag opnieuw voor Vladimir Poetin als president. Nieuwsuurverslaggever Gertjan Dennekamp reist al weken dwars door het immense land. En ik spreek hem zo dadelijk over zijn reis. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. We hebben gekozen voor de zaak Willem Holleder. Lange rijen voor de rechtbank vandaag. Ja, het lijkt wel of het voor de mensen een dagje uit is. Maar binnen is het echt een serieuze zaak. NTO Radio 1. Gaan naar het NOS-journaal? Sophie Verhoeven. Vijf Roemenen zijn veroordeeld tot 15 maanden cel... voor het bezit van bijna duizend gestolen iPhones. De telefoons werden vorig jaar gestolen... uit een rijdende vrachtwagen op de A73 bij Horst. De dieven lieten een auto voor de vrachtwagen langzaam rijden... waardoor die gas moest inhouden. Een andere auto reed aan de achterkant tegen de oplegger aan. De dieven klommen via het open dak... en forceerden met een slijptol de deur van de truck. En een Irakees van 18 is schuldig bevonden aan de mislukte aanslag... in een Londens metrostation. In september vorig jaar was dat. De tiener had zelf een bom gemaakt in een emmer met scherpe voorwerpen. 30 metroreizigers raakten lichtgewond. De tiener beweerde dat hij alleen brand wilde stichten. Maar tegen de Britse vreemdelingenpolitie had hij eerder gezegd... dat hij gerecruiteerd was door IS. En het verhoor van Astrid Holleder is afgelopen voor vandaag. Ze gaf zelf aan te willen stoppen omdat ze er doorheen zat. Vandaag mocht de advocaat van haar broer Willem haar ondervragen... onder meer over haar getuigenverklaringen tegen hem. Dat de zitting zojuist geschorst werd, dat zorgde voor teleurstelling in de zaal... want sommige mensen was het na urenlang wachten pas net gelukt om in de rechtszaal te komen. En het supportersroom van FC Twente, vak P, gaat 15 april weer open... maar er mag dan nog een jaar lang geen drank worden geschonken. De gemeente Enschede heeft dat laten weten aan de sportersvereniging. Het supportersroom werd april vorig jaar voor een jaar gesloten... na een inval tijdens FC Twente-PSV. Daarbij werd toen harddrugs gevonden. Dankjewel, Sophie. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra over de koude dagen die komen. Ja, zeker. De koude lucht die stroomt op dit moment het land binnen... in het noordoosten van het land... Uh, er zit nog een uh, neerslagzone. Die loopt zo'n beetje van de kop van uh, Noord-Holland over Flevoland naar Twente. En daar begint nu op steeds meer plaatsen ook natte sneeuw uit te vallen. In het zuiden van het land is het nog een graad of 10 in Zeeuws-Vlaanderen. Dus de verschillen zijn op dit moment erg groot in mm. het land. En die koude lucht die zal een steeds groter deel van het land gaan veroveren. Dus uh, ja, vannacht is het koud. Het gaat uh, eigenlijk overal vriezen. Het wordt min 2 tot min 4. De wind die, uh, blijft doorwaaien vannacht boven land 4 tot 5. In het noorden is die krachtig, wind kracht 6. En In het waddengebied kan hij zelfs hard tot stormachtig worden. Nou, Met deze temperaturen is dat echt niet fijn. Nee. Morgen is het ook bitterkoud door de combinatie van wind en kou. Uh, in het noorden geregeld zon, maar in het midden en zuiden is het nog bewolkt. En in het zuiden kan ook nog steeds wat uh, sneeuw vallen. Uh, de maximumtemperatuur komt uit de plus 1 in het noorden door de zon. En min 2 in het zuiden, want Zo. daar schijnt hij niet. Uh, de wind is zeker uh, aanwezig, oost tot noordoost. Bovenland windkracht 5 à 6 dat is zelfs nog sterker dan vandaag. En aan de kust windkracht 7 op de wadden, af en toe windkracht 8, dat is echt heel erg koud. Het lijkt wel weer op de Siberische berg. Ja, of niet? dit is echt een een op een, een, een, een, een, een vergelijkbare situatie. Er komen ook nog windstoten voor uh, van zo'n 80 of zelfs 90 km per uur in het waddengebied. Uh, dan zondag, ook zeer koud, maar toch iets minder koud, omdat er wat meer zon is en de wind die is een tikje minder. Uh -huh. uh, maar nog steeds temperaturen iets boven 0, maar 1 of 2 graden. En na het weekend dan gaat de wind draaien naar het noorden en dan komt er wat zachter lucht binnen. Fijn. Dan is die kou alweer voorbij. Weg ermee, dankjewel. Gerrit Hiemstra. De Verkeersinformatie heeft u nog van te goed. Edwin Gerritsen. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er is veel vertraging bij Eindhoven, maar ook in Noord-Holland door uh, ongelukken. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiden en Blarikum... nog een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar nu wel weer vrij. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Den Horen een half uur vertraging door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A7 Den Oever richting Zaandam tussen Abbekerk en Hoorn... een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. De, N30, de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend. Een uur vertraging. Dat heeft te maken met de afsluiting van de N246 bij Comedy. Daar is een vrachtwagen gekanteld. En opvallende file op de N302 de dijk Lelystad-Enkhuizen. Tussen Lelystad en Enkhuizen een half uur vertraging. Willen we overal video's kijken? Ja! Een abonnement vastzitten. Nope. nope. Willen we de beste Sim-only deal? Yeah. Yeah. Nu bij Tele 2. Een Sim-only met unlimited data en bellen voor maar 25 euro. Niet omdat het moet, nope. maar omdat het kan. Yep. Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl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 Kruisinga.nl HR, payroll en tax and legal... doe je samen met SD, works? SD works, works. Zes minuten over alle vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Zondag aanstaande kiest Rusland een nieuwe president... En dat wordt hoogstwaarschijnlijk opnieuw de huidige president Vladimir Poetin. Daar kunt u van uitgaan. Daar zijn de meeste Russen blij mee. Merkt nieuws verslaggever Gertjan Dennekamp. Hij is bezig aan een lange reis door Rusland. Pelt de stemming in het land. Gertjan, vertel eens waar, waar ben je nu? Uh, ik ben nu in Vladimir. En dat is ongeveer twee uur treinen van Moskou. Oostelijk van Moskou ligt dat. En waar ben je begonnen? Ik ben in het Verre Oosten begonnen, aan de grens met uh, Noord-Korea. Uh, op ongeveer 100 kilometer van die grens, dus uh, onder Vladivostok. En dat is uh, zo'n 8000 kilometer van uh, Moskou. En we hebben zeg maar, de afgelopen vier weken de reis naar Moskou gemaakt. En je spreekt daar dus met, met de mensen, de gewone Rus, als ik het zo even mag omschrijven. Wat valt je op aan de gesprekken die je hebt? Nou, dat de steun voor Poetin best groot is. Um, als we gewoon willekeurig mensen aanspreken op straat... dan blijkt toch ver weg de meerderheid de president te steunen. En dan horen we eigenlijk twee dingen. Namelijk dat hij een sterke leider is... die Rusland weer op de kaart heeft gezet. En het land behoedt voor chaos. En een ander argument dat we veel horen is stabiliteit. We weten wat we nu hebben. En waarom zouden we dan experimenteren met nieuwe leiders... Als je weet wat je hebt. En uh, ja, daaronder ligt eigenlijk een, een, een angst voor chaos. Uh, het trauma van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, vooral bij de oudere generatie, speelt erin door. Mensen zijn eigenlijk hun land uh, verloren en uh, zagen daarna het land in chaos storten. En eigenlijk sinds Poetin aan de macht is, is uh, Rusland weer opgekrabbeld en mensen waarderen dat. En uh, schrijven dat ook toe aan uh, president Poetin en steunen hem om die reden. En is het vooral dus Poetin uh, waar de steun naartoe gaat? Of uh, wordt er waar de regering ook gewaardeerd? Nou ja, dat is ook wel opmerkelijk. Dat uh, er ook best veel mensen zijn die Poetin steunen. En ook wel erkennen dat het veel beter zou kunnen gaan met het land. Economisch, uh, politiek, ook in de wereld. Uh, maar uh, ze maken eigenlijk een onderscheid tussen hun dagelijkse problemen. En de rol van Poetin daarin. Um, he, mensen, als ze ontevreden zijn... verwijten ze dat de lokale autoriteiten vaak... of de regionale autoriteiten. In veel gevallen ook uh, de regering. Maar niet per se president Poetin. En als je hen dan vraagt... van ja, maar Poetin, die is toch verantwoordelijk voor de regering? Poetin wijst de premier aan. Mm. Ja, dan maken mensen toch dat onderscheid. Dan zeggen ze, ja, hij kan ook niet alles doen. En op het buitenlands beleid um, steunen ze hem in veel gevallen wel... Um, dus uh, uh, uiteindelijk valt dan um, ja, de, de, de steun voor Poetin positief uit. Um, blijft toch dat argument van behoeden voor chaos, stabiliteit... de belangrijkste reden om voor de president te stemmen. En ja, het zou misschien wel iets beter kunnen gaan... maar ja, dat ligt dan aan de regering. En Poetin moet dan nodig een nieuwe regering benoemen. Het is wel mooi dat je helemaal van Oost naar West reist. Merk je dan ook verschillen in waar je bent? Kijk eens in Oost-Rusland anders tegen het land aan en naar Poetin dan in het Westen bijvoorbeeld? Nou, er spelen wel andere thema's. Um, zeker als je in het Westen van uh, Rusland reist... dan uh, als Westerse journalist word je toch regelmatig aangesproken... op de NAVO-uitbreiding, de oorlog van Oekraïne... is dan een thema, de Krim. Maar als je in het Verre Oosten bent... dan spelen die thema's gewoon veel minder. Um, uh, in het Verre Oosten is Moskou ver weg, laat staan. Het Westen is uh, ver weg. Men is daar veel meer gericht... Op Japan, China, Thailand. Mensen vliegen daarheen voor vakantie. En die vluchten zijn goedkoper dan een vlucht in eigen land naar Moskou. En dat zie je dus ook in de thema's. Wat mij een nieuw thema, wat voor mij een nieuw thema was, was bijvoorbeeld de angst voor China. Een deel van de reis hebben we langs de Chinese grens gereisd. En bijna iedereen die we daar spreken die maken wel opmerkingen over China. Over het feit dat men bang is voor de expansie van China. China eh, huurt grond in Rusland. Men snapt niet waarom dat gebeurt. China is een enorme afnemer van Russisch gas. Er worden fabrieken gebouwd aan de Russische grens... en de Russisch-Chinese grens. En mensen snappen dat ook niet helemaal. Uh, ze klagen over Chinese toeristen die komen... ondanks het feit dat ze geld meebrengen. Maar toch vinden ze dat ze dan te weinig van profiteren. En ze klagen over de illegale houtkap. Um, dat, dat, dat wordt voor een deel veroorzaakt door problemen in eigen land. Namelijk dat de corruptie zo groot is en het toezicht zo slecht. Maar toch verwijt men dat dan uiteindelijk de Chinezen. Dus waar ze in het westen van Rusland zich veel meer zorgen maken... over de NAVO-uitbreiding en Europa... Dan zie je daar dat men zich zorgen maakt over Chinese uitbreiding en Chinese expansie. En beide komen dan weer bij die centrale leider die men nodig denkt te hebben, die sterke leider, eh, Poetin... want die zou dan ook een dam moeten opwerpen tegen die Chinese expansie. Ja, precies. Ja. En, en zo word je de, dan ook gekozen natuurlijk. Daar kunnen we van uitgaan. gert Dennekamp, die uh, dit weekend um, in Nieuwsuur meer uh, vertelt over zijn reis... en na zes uur gaan we in Nieuws en nog terug naar Rusland. Dan een uh, reportage over de tegenstanders van Poetin, want die zijn er wel. Even na half vijf, tijd voor Tech Gadget. We praten op vrijdag altijd met onze Tech Friends. Vandaag is dat Eva de Valk. Welkom. Hallo. En wij gaan het hebben over zelfvliegende taxi's. This is an amazing moment in time. Just in the past few years has been enormous progress around the world on new type of personal transportation vehicle that will take you to the air. Wie horen we hier? Uh, even? We horen hier uh, Sebastian Thrun. Uh, dat is uh, de, de leider van uh, Kitty Hawk, een bedrijf uit Californië dat deze week uh, een zelfvliegende taxi dienst, uh, of, nou nog niet de dienst, maar in elk geval de zelfvliegende taxi-toestel uh, introduceerde in een filmpje. En Kitty Hawk, uh, wat is dat? Is ja, een Kitty Hawk, dat is de naam van het bedrijf. Ja. Uh, de, uh, de financier is uh, Larry Page, de medeoprichter van Google. Sebastian Thrun is ook een bekendheid in Silicon Valley. Dat is namelijk uh, de oprichter van de zelfrijdende autodienst uh, van Google. En nu dus zelfvliegende taxis... Vertel daar eens iets meer over. Wat is dat voor apparaat? Ja, het is dus, uh, echt een heel gaaf uh, apparaat om te zien. Uh, het heet Cora. Het is volledig elektrisch. Uh, hij stijgt op als een uh, helikopter, dus recht omhoog. Je ja. hebt ook geen startbaan nodig. Daarna gaat hij recht vooruit als een vliegtuig. Um, en het idee is dus om hier een uh, taxidienst van te maken. Dus zoals je nu een Uber via een app kan uh, bestellen, kan je straks... Uh, een vliegend toestel bestellen dat jou naar je bestemming gaat brengen. Dat is althans uh, dat is de idee. belofte. Ja, ja. En, en hoe hard gaat dat ding? De hij gaat 150 kilometer per uur. Als hij dus... helemaal in de lucht is, kan die 150 bereiken. Ja, precies. En het heeft een range van 100 kilometer ongeveer. Je hebt dus... geen piloot nodig. Je hebt geen piloot nodig. Volledig uh, ja, zelfvliegend. Dus wow. dat, is, uh, dat is wel heel erg uh, spannend. Ja, en als het zo recht omhoog kan... dan kan ik me voorstellen dat dit inderdaad een oplossing zou kunnen zijn... voor drukte uh, in steden, maar ook op uh, de snelwegen. Ja, zeker. Dus uh, geen files meer is, uh, is de belofte. Is het dus, realistisch? Nou, ik denk dat het nog uh, wel even kan duren, zelf zelfs. Ze binnen drie jaar? Ze zijn aan ze hebben al geheime testvluchten gedaan in Nieuw-Zeeland en ze mm -hmm. willen ook in Nieuw-Zeeland over drie jaar operationeel zijn. Wel een beetje opmerkelijk is dat ze niet zoveel zeggen over hoe, nou ja, allerlei praktische bezwaren die je kunt. Verzinnen zoals uh, waar, gaan ze vliegen, waar gaan ze opstijgen, waar gaan ze landen. Um, hoe ja, gaan vooral we, in drukke steden, natuurlijk. Vooral in drukke steden, maar ook hoe ga je het uh, luchtverkeer regelen? Hoe, hoe zorg je dat ze niet tegen elkaar opbotsen? Hoe gaan ze vliegen? Ja. De allerlei praktische vragen zijn nog niet uitgewerkt. En dat uh, nou ja, maakt dat ik toch nog wel denk dat het nog wel even kan duren. Wat wel heel opmerkelijk is, is dat dit niet het enige bedrijf is... dat aan zo'n zelfvliegende taxi werkt. Uber zelf werkt er ook aan. Mm. Uh, Airbus, Boeing. Er zijn twee Duitse bedrijven en in elk geval één Chinees bedrijf. Ja, zijn Daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Ze zijn er ook mee bezig en er zijn ook al filmpjes van... en veel ook met uh, een vergelijkbaar ontwerp... van recht omhoog uh, opstijgen en dan vooruitvliegen. Was hier niet dus, ook trouwens een Nederlands bedrijf? Mee bezig, dat kan ik me nog herinneren. Ja, deze maand is er een Nederlands bedrijf die een vliegende auto heeft geïntroduceerd. Dat lijkt uh, er een beetje op in zoverre dat het um, personenverkeer is mm. uh, om, om mee te vliegen. Maar het is, uh, nou ja, het is een combinatie van uh, vliegen en rijden. Uh, een beetje een ander ontwerp, uh, want uh, ze hebben wel een startbaan nodig. En je hebt, uh, het is niet zelfvliegend, dus je moet een uh, vliegbrevet halen voordat oh, okay. je erin kan. Maar... En andersom, die vliegende taxis, daar heb je dan weer geen piloot voor nodig. Maar zo'n ja. uh, taxi zou niet kunnen rijden, als ik jou goed begrijp. Nee, die zijn nee. echt bedoeld om te vliegen. Maar die zouden je dan wel uh, dicht bij je bestemming moeten, moeten afzetten. Nou, hou het voor ons in de gaten even. Ja, het is, uh, het is spannend. Er wordt uh, dus door allerlei bedrijven aan gewerkt. Ja. En uh, het zou wel heel, uh, heel fijn zijn als die... Uh, als we niet meer in de file hoeven, bijvoorbeeld. Precies, precies. <laughs> Dankjewel, Eva de Valk. Zij is Tech friend en werkt onder andere voor uh, NRC. Nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Ja, er staan op dit moment ook uh, meer files dan gebruikelijk op vrijdag. Vooral opvallende files in Noord-Holland. Op de N203, ook maar richting Amsterdam... tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend. Ruim een half uur verdraging. Dat komt door de afsluiting van de N246. Die is dicht bij Kromenie vanwege een gekantelde vrachtwagen. Op de N302, de dijk Lelystad-Enkhuizen... staat tussen Lelystad en Enkhuizen en file met ruim een half uur. Nieuws en Co is kwart voor vijf het roer moet om bij de ouderwetse warenmarkt. Volgens de vereniging van Marktkooplui moet de markt veel meer met zijn tijd mee. In de Achterhoek is een markt waar het wel goed schijnt te gaan. Wat kunnen de andere markten daarvan leren? De nieuws- en koobus staat in Dingsperlo op de markt. Marktkoopman, visser, wat doen ze daar waar andere markten een voorbeeld aan kunnen nemen? Nou ja, je hebt het net al gehoord Lara. Hè, er was hier dus live muziek. Er kwam een klein uh, dixiebandje bandje uh, voorbij gelopen. Geregeld door de marktmanager. Die toevallig ook een evenementenbureau heeft. Dus dat komt dan heel goed uit. Maar uh, dat verlevert uh, de boel natuurlijk ook uh, meteen enorm. Er is wel een accufietje, trouwens. Heb ik net gehoord. Want sommige marktkooplieden zijn heel erg boos. Omdat uh, de gemeente Aalten. Waar Dingspalo onder valt. Vandaag een aantal verkeershandhavers. Uh, het dorp in heeft gestuurd. En die hebben een paar. Duitsers, want er zijn hier veel Duitse klanten, een bekeuring van 104 euro onder de ruitenwissel geschoven, omdat ze verkeerd stonden geparkeerd. En Monique Baring van de Schoenenkraan, Monique, die, die ja. is daar heel boos over. Vertel. Dat klopt, daar ben ik inderdaad heel boos over. Het is heel onduidelijk voor de Duitse klanten, dat ze daar niet geparkeerd mogen. En uh, als ik het zo bekijk, zo waar het om gaat, is dat de, de ambulances en de, de uh, uh, brandweerauto en de politie uh, bereikbaar moeten zijn voor de markt, uh, die, breed, die straat is breed genoeg... Ja. dat er ook auto's geparkeerd kunnen zijn. En ik vind dat de gemeente altijd hier duidelijk naar moet kijken. Ja, en u vindt eigenlijk dat u hiermee de klanten pest... en dat is nou precies ja, wat je, je liep in doen. plaats van de klanten naar de markt toe te krijgen... pesten we ze weg. Ja. Uh, Judith van den Berg, u bent van de Viskraam. Hallo, u zit ook in het bestuur van de markt hier in uh, Dingspelo. Hebt u de auto goed uh, weggezet? Ja, wij hebben de auto prima weggezet. Ja. Die staat ook een eindje verder weg. Maar u weet de weg hier ook natuurlijk... Wij weten in de weg, wij komen hier elke week, maar wij zetten onze auto niet vooraan. Ja. Die, die plekken zijn voor de klanten. Ja. Als je hier op de parkeerplaats komt, want hier in Dingsbloos is een hele grote parkeerplaats, dan zie je heel veel Duitse auto's staan. Veel Duitse klanten hier. Dat klopt. Ja, we zitten hier ook vlak aan de Duitse grens. Uh, als ik mijn auto's soms iets verder weg moet zetten... dan staat hij ook echt in <laughs> Duitsland. Uh, ja, je hebt hier gewoon heel veel Duitsers. Uh, hebben die ook een andere verwachting van de markt? Is, is dat van invloed op wat hier in Dinkspelo gebeurt op de markt? Markten in Duitsland zijn sowieso anders dan in Nederland. Deze markt is sowieso ontzettend uniek. Omdat hier echt 35 kooplui bij elkaar staan. En samen ja, echt een hele gezellige markt neerzetten. Ja, hoe doe je met dat? Wanneer wat, wat is gezellig dan? Uh, goed contact onderling. Kooplui kunnen onderling goed met elkaar overweg. Uh, wij staan allemaal met hetzelfde doel. Dat uh -huh. is de klant tevreden te stellen. En dat doen we elke week met een heel klein feestje. Ja, maar dat, je zou toch denken dat iedere marktkoopman in Nederland zijn klanten tevreden wil stellen? Inderdaad, dat is heel belangrijk. Toch? Dat is ja. toch... Maar je ziet uh, dat hier op de markt de communicatie onderling heel groot is. Ja, de communicatie. Dus, en dat is ook wel heel belangrijk. Ja, uh, Naast mij zit Henk Achterhuis. Die is al 15 jaar, denk ik, de voorzitter van de branchevereniging. De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Ja. Want daar hebben we het Dat over, klopt. Henk. Dat klopt, ja. Henk Achterhuis heeft zelf altijd vis verkocht ja. in Enschede. Ja, Enschede en omstreken. Je kent de Duitse klant ook. Ja. Wij kennen de Duitse klant prima zelfs. Een hele trouwe klant ook. Ja. Ja. Ja. Zeg, de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel heeft een onderzoek laten doen naar de toekomst van de markt. En het ja. ziet er eigenlijk niet zo goed uit. Vertel. Het ziet er eigenlijk niet zo goed uit. Dat behoeft een hele kleine aanvulling. En als we kijken naar de situatie van tien jaar terug... toen we landelijk ruim 20.000 ambulante geregistreerde ondernemers kenden... Zijn dat, er, zijn dat er nu nog de helft. Dus dat is eigenlijk een reden om, om in paniek te raken, heel voorzichtig. Maar we hebben ook vastgesteld in datzelfde onderzoek... dat van, uh, um, van binnen al die veranderingen we nog steeds evenveel groenteboeren hebben... kaasboeren, visboeren. Ja. Onze voedsectoren doen het in zijn algemeenheid nog heel erg, heel erg aardig... En de meeste klappen vallen, net als, in de, net als bij de winkels, ja, in de non-food-branches. De discounters als Primark, H&M, Action, noemen ze allemaal maar op. Niet te vergeten, de internet en Alibaba's. Ja, dat, dat zorgt toch voor een redelijk slagveld in de detailhandel. Ja, en dat is dus ook wel een beetje eng voor jullie vereniging. Dat is een beetje, en nou niet alleen eng voor onze vereniging... maar vooral voor de ondernemers en vooral ja. die markten, hè. Ja. Ja. Omdat markten ervoor moeten zorgen, als ze dus zien dat er wat verandert in de samenstelling van zo'n markt, dat ze wel aantrekkelijk blijven voor die consument. Ja. Monique, uh, jij, jij verkoopt schoenen. Ja. Uh, merk jij ook concurrentie van? van, van uh, uh... Ik heb zeker wel concurrentie, maar ik onderschrijf me natuurlijk heel duidelijk dat ik de klant echt specifiek help. Wel, jong als oud uh, kan bij mij terecht en ik help die klant van begin tot het eind. Ja. En uh, dat is wel echt een sterk punt voor mij. Ja. Uh, jij winkt je heel erg op over die uh, parkeerboetes, uh, ja. die zijn uitgedeeld. Uh, Henke Achterhuis, um, uh, dit is een zelfstandige markt. Dat wil zeggen, de gemeente bemoeit zich eigenlijk zo min mogelijk met die markt. Wel met die parkeerboetes dus. Juist. Maar, ja. maar uh, uh, wat, vindt, wat vindt u eigenlijk van die parkeerboetes die hier worden ja, uitgedeeld? Weet je, ik, het is natuurlijk altijd moeilijk om dat hardop te zeggen, maar ik doe, ik ja, doe het dan, dan het maar, toch zeg maar, dan. maar hè. Ja, die naam heb ik, hoop ik dat ik dat altijd doe. Het is geen toeval dat ze vandaag lopen extra te handhaven. Wat dan? Nou, omdat er markt is. Ze weten dat er ja. wat te beleven is. En dat er vandaag de meeste kans is om iemand te vangen die fout op staat. Ik bedoel, dat vind ik gewoon een, een, een, een foute uitgangspunt. Zo'n gemeente zou moeten waarschuwen. als je er een gewoonte van maakt, dan gaan, we, dan gaan we bekeuren. Maar dan maken we ook duidelijk kenbaar dat we, dat we gaan bekeuren. En dat zorgt ook voor alternatieve ja. parkeerplekken. Vindt u dat een verkeerde instelling van een gemeente? Is dat een ouderwetse instelling? Dat is dus gericht op handhaven en op regels. Ja, ja maar dat is, dat is een sec waar gemeentes voor zijn opgericht en ingericht, volgens mij, handhaven en, en, en, en optreden als een klein beetje nadenken. Over het belang van die markt en van die winkels hier in het centrum van, van Dingspelo. Dan ga je niet als een gek lopen bonnen uitdelen, nee. natuurlijk. Nee, laten we even meer naar het landelijke beeld kijken. Want ja. Dingspelo is dus voor, voor u ook en voor, voor, namens jullie ook. een voorbeeldmarkt. Die heeft een prijs gewonnen, die is uitgeroepen tot beste middelgrote markt in Nederland. door jullie, door de branchevereniging. Maar dan even naar de rest van Nederland, dan al die andere gemeenten. Eh. Uh, u zegt eigenlijk, die gemeenten moeten zich eigenlijk terugtrekken van die regeltjes. Niet te veel regels, meer vrijheid. Ja, weet je, we zijn vijf, zes jaar terug samen met de VNG begonnen. De VNG van Nederlandse gemeenten. van Nederlandse gemeenten. Toen waren we al het nadenken over de toekomst van de, van de ambulante handel. Gaat het wel goed? Ja. Toen hebben we gevraagd om een drietal pilots uit te mogen zetten. Valkenswaard, Haaksbergen en IN in Amsterdam. Ja, ja. En die, zijn na twee, nou, die waren na twee jaar al zo succesvol ja. dat we dat zijn... Uitleggen maar noem eens wat concreets dan. Wat gebeurde daar dan? Nou, wat daar concreet gebeurt, wat er concreet gebeurt, dat is gewoon... dat die markten, net als de markt hier, worden bedrijfsmatig aangestuurd. Ik niet zo. vanuit de handhavende rol, maar vanuit de commerciële kant. Misschien ja? leuk dat ik er even op in kan haken. Ik zit zelf uh, bij de uh, gemeente Haaksbergen, in het bestuur van de markt. En uh, wij zijn compleet zelfstandig. Wij functioneren zelfs zonder marktmeester. Ja. Maar als je nou naar die cijfers kijkt en dat onderzoek... Hè, zou je dan ook niet kunnen zeggen dat de markt en u dus eigenlijk ook heel lang hebt zitten slapen? heel lang heeft gedacht, die klanten komen toch wel en nu komen ze niet meer. Ik weet niet of het een misplaatste vorm van arrogantie is, van wie doet ons wat, die klant die komt wel. Misschien zet hij dat voor een gedeelte wel in. Maar soms zijn ook blijkbaar ontwikkelingen nodig om dat wiel op, ga op gang te brengen. En we zijn een redelijk traditionele sector, zeg ik maar even heel voorzichtig. Maar nu is iedereen ervan overtuigd en nu worden elke week ja. door vier, vijf gemeentebesturen gebeld... van kun je ons alsjeblieft helpen. Ja. Ja. Judith van de Viskraam, ja. voelt u de druk... Waarvan? Nou, om er stevig tegen aan te gaan. Altijd, elke dag. Ja? Ja. Hoe doet u dat? Door elke keer opnieuw te blijven investeren. Door elke dag opnieuw er echt voor te gaan. Door elke dag een heel goed product te verkopen voor een goede prijs. En uh, ja, ik heb het een aantal jaren geleden van mijn vader overgenomen. Dat was onze, dat was onze kans. Maar dat is vrij nieuw. Het overnemen van een kraam, of het nou is, van wie dan ook... dat staat nog in de kinderschoenen. Met het gevolg dat heel veel... Oudere mensen, heel veel uh, 55, 65-plussers zelfs... nog steeds elke dag naar de markt heen gaan... en hun eigen zaak niet kunnen verkopen. Ja. En, en dus die hebben meer investeren, ja. niet meer investeren. En het niet meer zo hoeft en er ook geen zin meer aan hebben. Ja. Ja. Vergrijzing ja. dus onder de marktpopulair, ja. ja. Ook ja. onder het publiek, want uh, komen er genoeg jongeren naar de markt? Nou ja, die vraag die krijgen we dus bijna dagelijks. Komen er wel genoeg nou, jongeren naar de markt? Nou, dan zeg ik van de vrijdag, zaterdag en zondag, waar markten zijn. Is dat nog alleszins behoorlijk? Maar door de week, ja, iedereen werkt tegenwoordig. Ja. En als je dan op dinsdagmorgen naar de markt in Eindhoven wil. En die markt die duurt uit 1 uur en, en je komt van drie uur van je werk, dan is de markt naar huis. Ja, nou, nog een iets leuks, hier we even hè? achter ons kijken. Ja, en, uh, we kijken even achter ons. Nou, daar loopt dus jong en oud. Ja, en deze ja. markt is tot 7 uur s'avonds ja. open. Dat is misschien ook een tip ja. voor markten in andere gemeenten, dat ja. je wat langer s'avonds... En zomers tot 8 uur zelfs. Heel ja. veel winkels en supermarkten ja. zijn natuurlijk ja. ook veel langer open ja. in vergelijking ja. met vroeger... Ja, ik krijg allemaal ideeën hier ineens. Ja, ja, ja, over ja. Ben. Ik ben er blij dat ik zelf ben gekomen. Om vijf uur komt ook het ja. werkvolk. Ja. Het werkvolk, ja. noemen jullie dat hier zo? Ja. Ja. Uh, nou, je uh, hebt de hier de heel duidelijk een publiek wat echt gericht om vijf uur. Ja. Duidelijk komt eten op de markt. Ja. Dus. Oké, okay, wat ik van jullie geleerd heb. De stemming moet er goed in zitten, je moet ja. goed met elkaar communiceren. Je ja. moet er elke dag voor gaan. Ballonnen ophangen en live muziek. Ja. Ja, nou, nou, bij Judith is het misschien wel heel grappig om te zeggen... ...ze maakt elke dag haar eigen aquarium. Nou, kijk. Dus ja, dat is, dat ja, is echt... Ja. Ja. Hartstikke dus, leuk. Ja. Uh, Heb je al schoenen verkocht vandaag nog niet trouwens? Uh, <laughs> nog niet heel veel, want ze heeft de zomercollectie nee, nee. meegenomen. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, dat moet je dus ook wetten. Hartelijk bedankt voor jullie komst. En is het trouwens nog steeds zo dat op de markt... Uh, je zegt uh... Heb je nog niks gekocht op de markt? Want dat is ook belangrijk, hè? Kijk, daar had ik het geweten. Goed, bedankt voor jullie komst. Okay. Mooi, ja een ballon ophangen, dat moet je altijd doen. In het leven. Wij staan elke dag op een andere plek hè, met de Nieuws en Co. bus. En als u nou een idee heeft voor een bijzonder verhaal, groot of klein, of een oplossing voor een probleem, tip ons dan via nieuwsco.nos.nl, ons mailadres. Meteen na vijven, broer en zus Holleder, samen in de rechtbank. Zodanig een verslag van opnieuw een bijzondere dag in de Hollederzaak. NTO Radio 1, vanavond van half acht tot half negen. Wijnjournalist Harold Hamersma reist samen met Ronald Gippart voor 24 Kitchen door Zuid-Afrika. journalist Jacques Hermes over koken in de natuur. En man met de microfoon Chris Baiema... op bezoek bij een geitenboerderij in Ruinerwold. Luister naar Mangiare. Op NPO Radio 1. Vanavond van half acht tot half negen. Het nieuws van alle kanten.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 museum de Wie bel je dan? Wie bel je dan? Totaal je dan? je dan? Stelletje Bel auto taalglas.